11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Het is een dag van nationale rouw in België. In het hele land wordt op dit moment een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Ook in Lommel, waar veel van de slachtoffers op school zaten. Dan gaan we nu even naar schakelen. Dat zover Lommel waar het stil is. Zometeen in het programma De Gids FM. Contact met onze verslaggever ter plaatse. In Nederland hangen de vlaggen op de gebouwen van de overheid. halfstok. Met ongeluk vielen 28 doden onder wie zes Nederlandse kinderen. De eerste lichamen zijn vandaag naar België gevlogen... met een Hercules-transportvliegtuig van het Belgische leger. Minister Verhagen vindt de vertrekpremie voor oud-voorzitter Kalpfleisch... van de Nederlandse Mededingingsautoriteit onredelijk hoog...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 Morgen in het oosten nog wat zon en 16 graden, in het westen bewolkt en 12 graden. En morgenmiddag volgen er wat buien. AWB Verkeersinformatie: twee files. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. 2 kilometer. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij Knooppunt Oudijk 3 kilometer. Vara, Radio 1, de gids .fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Niet alleen met de veiligheid van sommige borstimplantaten is het nodig gemis. Ook andere implantaten zijn niet altijd veilig. Ook niet als ze wel zijn goedgekeurd, blijkt uit de uitzending van Zembla vanavond. Zo dadelijk meer nieuws daarover. Tienduizenden werknemers die sinds 2006 na een periode van ziekte zijn ontslagen... kunnen alsnog uitbetaling van hun vakantiedagen eisen. En dan zou het gaan om een claim van alles bij elkaar 80 miljoen euro minimaal. En de tijdgeest bericht vandaag over de impact van sociale media op menselijke contacten. Klik en gij zult vinden. Surf naar de gids.fm. Ze werd in België één minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de busramp in Zwitserland te herdenken. 22 kinderen kwamen daarbij om, net als vier begeleiders en de twee chauffeurs. Correspondent Tijn Sadé is in Lommel in België. Tijn. Hoe stil werd het in België? Het was hier in Lommel in ieder geval doodstil. Auto's rijden nu weer. Je hoort misschien nog wat kerkklokken luiden. Door het hele land zijn na die minuut stilte de kerkklokken gaan luiden. Heel België is stil geweest. Ik hoop dat jullie. Sorry, die klokken die luiden nog. Het was natuurlijk een ontzettend aangrijpende gebeurtenis. De kinderen van het schooltje, het pleksje. De school dus waar vijftien van de kinderen zijn omgekomen. De kleine kinderen uit de lagere klassen... werden pal voor, vlak voor elf uur naar binnen geroepen... om een minuut stilte te houden. Iedereen heeft zich eraan gehouden. En, ja, het was een emotionele gebeurtenis. Auto's stonden stil, treinen, trams en bussen. Wat gebeurde er precies? Door heel België... Alle treinen, alle metro's, alle bussen. Metro's die wellicht nog tussen twee stations zaten. Die reden naar de volgende halte om daar een minuut stil te houden. En er wordt, werd vanochtend ook in veel kranten, in mooie columns... werd er ook ja, echt opgeroepen om niet alleen in het openbaar vervoer stil te staan... maar ook de auto op de snelweg gewoon eventjes stil te zetten. Nou, ik heb geen uitkijk daarop. Ik weet niet of dat gebeurd is. Maar ja, natuurlijk een hele mooie oproep. Jij zit in Lommel en daar is het stil op straat. Althans, behalve die kerklokken die luiden en die blijven doorgaan zo te horen. Ja, ik denk het wel, ja. Zometeen over een uurtje in Lommel is er een persconferentie. Dan wordt er iets meer informatie gegeven over de repatriëring van de lichamen van de gestorven passagiers uit de bus. Daar horen we om 12 uur iets meer over. En dan zal er ook nog gesproken worden over een eventuele nog een, nog een andere dag die georganiseerd wordt. één deze dagen om nog een keer met z'n allen afscheid te nemen en nog één keer stil te blijven staan. Thijns vanuit Lommel in België. Vader. De 1. Iedere vrijdag nemen we een kijkje in de flat. genoemd naar de flatwijk Vollenhoven in Zeist, waar verschillende culturen bij elkaar wonen. Vorige week kwam verslaggever Robert-Jan Boy terecht bij een Afghaanse bewoner op de 12e verdieping. en die vertelde dat het hem allemaal beviel op de flat, alleen er was. Eén dingetje. Robert-Jan, goedemorgen. Wat was ja, dat dingetje? Felix. Uh, dat dingetje had met de contacten te maken. We spreken over uh, Amail. A maar, aardige man die uh, ja, volop contacten heeft in de lift op de trap. Want zo gaat het in de flat. Je komt elkaar tegen en je groet elkaar. Behalve dan wat minder bij de Europeanen. Ziet hem op en met name een oudere vrouw. Die bij hem op de galerij woonde. Die, ja, daar kreeg hij maar geen contact mee. Werd ook een beetje genegeerd als je langs vond met zijn gezinnetje. De mevrouw nam zelfs een andere lift. Nou, je begrijpt, uh, ik denk, daar de ga ik op af. Dus het eindigde vorige week een beetje met een buitengewoon spannende cliffhanger. Namelijk uh, de bel. En ik denk deze week, ik ga een poging wagen. Ja, hier waren wij vorige week dus uh, gebleven. De bel is hetzelfde. De deur ook. Uh, wordt nog steeds niet opengedaan. Maar, wat gebeurt er? Enkele seconden geleden... Er komt een mevrouw de galerij oplopen. U kent deze mevrouw? Uh, nou, kennen. Ik weet wie ze is en ik kom er regelmatig tegen. Ik heb een reportage gemaakt vorige week met Aymou. Dus ja. Hem, kent u hem? Ja, die ken Uit ik. Uit Afghanistan. Woont er ook jarenlang hier. Dat het allemaal uitstekend. Behalve dan de contacten op de flat. En u had het over een oudere vrouw die dus hem uh, ja, een beetje hem genegeerde eigenlijk. Hè? Ja, ja. Nou ja, goed, als hij het over deze mevrouw heeft, dan snap ik dat ook wel. Omdat ik denk dat zij het ook wel moeilijk vindt om contacten aan te gaan. Omdat dat ja. niet zozeer ligt aan hem, maar dat ligt aan nou ja, het feit dat zij het moeilijk vindt. En, uh, ja. Is het representatief? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee. wij vinden het bijvoorbeeld heel leuk om uh, gewoon contact te hebben met iedereen hier in de buurt. En Jullie zeggen buurt. iedereen gedag? Ja hoor, zeker. Ja. Ja. Ja. Want Amaal die zei van, ja, dat gebeurt lang niet, met name Europeanen, daar heb ik moeite mee om, ja. Ja, om daar contact mee te leggen. Ja, nou dat zou kunnen, maar wij hebben gewoon goed contact met hun. En we hebben ook als op hun kinderen gepast, bijvoorbeeld. En uh, wij zijn wel eens bij hen over de vloer geweest. Dus uh, ja. ja. Het is eigenlijk één grote gezellige boel. Nou, <laughs> af en toe. <laughs> nee, het is gewoon goed. Het is, uh, het is gewoon goed, ja. Ik zou soms wel eens een tuintje willen, maar verder uh, is het prima. Ja. Ja, mooi uitzicht. Verlangen naar een tuintje. Dat was ja. jouw nieuwsgierigheid, Robert jan Absoluut. Ik denk van, dit kan ik niet laten lopen natuurlijk. Zeker nee. met het uh, mooie weer hè, van van de week. Dus uh, ja, de vrouw bleek uh, Karin te heten. Ik denk eens even kijken hoe dat zit met de balkonnetjes op uh, de flat. En uh, ja, het bleek eigenlijk meer een, een richtrol te zijn. Het verlangen naar een tuintje. Ja, daar kun je wat bij voorstellen. Want uh, hoe groot zou het hier zijn? Even vanaf de raamkant. Nou, dat is eigenlijk één, iets meer dan één meter. In de breedte en de lengte. Ja. Dat is wat meer. Twee, drie, vier. Nou, ik denk een meter of uh, acht ongeveer. Ja, dat denk ik ook. Over de hele breedte van, de, van onze woning. Een meter bij acht. Ja. ja, daar moet je het mee doen. Karin staat hier met haar man Tim. Tim. Ja, Tim Lemmings. Uh, twee, twee kinderen, hè? Inmiddels wel. We hebben nu net een dochtertje van vier weken. Van vier weken. Dat is Lop. vers van de pers. Hoe oud is de andere? Uh, bijna twee. Bijna twee. En dan, ja, mooi weer. En dan zit je op de Gero Ja, Ja. Hoe is dat? Nou, het is, uh, zoals je ziet hier, we hebben hier een zandbakje staan. Er staat hier inderdaad een, een zandbakje. We improviseren ja. soms, maar uh, er zit er wel, ja, zand zit er, er in zand nog in. Er zit zand in, inderdaad. En ons dochterje vindt het op zich leuk om erin te spelen. Ja. Maar uh, als we echt naar buiten willen gaan we toch wel vaak naar dat speeltuintje of daar verderop is nog een ander speeltuintje. Ik zie hier wel wat lantaarnetjes hangen hier aan het plafond. Ja, ja, Romantische staan Tim. Ja. Wat vroeg je? Romantische me? taferelen dan, zo'n ja, balkonnetje? Ja, ja, inderdaad. Dus die zijn meegekomen als uh, cadeautje toen ik een tijd lang in China was. Bloembakjes? Ja, precies. ja Dus we willen het voorjaar willen we toch uh, voor de zichtbaar hebben zeg maar, vanuit uh, de flat. Hmm. En uh, ja, dan doen we het op deze manier. Hoe is het verder uh, met kleine kinderen hier op de flat? Op, uh, op 12 hoog ja, het gaat eigenlijk prima, want uh, ze is gewoon nog te klein om over de reling te kijken. En uh, ja, het gevaarlijkste is eigenlijk, denk ik, als je zelf loopt met haar. Je moet echt niet met haar op je schouders langs de reling lopen. Want als je dan zou struikelen, dan zou ze er overheen gaan. Uh, ja. Dus je moet er gewoon uh, voor je borst pakken. En, uh, of zelf laten lopen, of in de kar. Um, maar ik, ja, ik vind het eigenlijk niet gevaarlijk. Kunnen we even naar een plekje gaan? Ja, wat, wat jullie regelmatig op, uh, opzoeken als het echt helemaal 40 graden is. <laughs> ja, nou, als dochtertje is het echt vaak wiewiew en dan moeten we naar de schommel en dat is hier beneden. Dus waar kunnen we naartoe? Ja. Ja, en ik ga naar mijn werk. Ah, wat voor werk? Want we zijn nu toch bezig? Uh, ik doe onderzoek op de KNMI. Ah, het mooie <laughs> weer is vlakbij. <laughs> ja. Wat een weertje. <laughs> ja. Hoor die vogeltjes. Precies, het voorjaar zit eraan te komen, ja. Hé, hey, waar, gaan, waar gaan we naartoe? Uh, we gaan naar het uh, speeltuintje hier achter de flat. En uh, het is niet alleen een speeltuin, maar ook een heel groot grasveld. Mm -hmm. En uh, nou, ja, vooral als het mooi weer is, kan je daar prima uh, zitten. En kijk die kleine Julia. <laughs> Hoe petoepen toepen <toepetoepe>, toep. <laughs> nou. Valt er beide weer in slapen. <laughs> Wat? Ik vind het niet zwaar. <laughs> ah kijk! Een klein poppetje daar op het <laughs> balkon hè. 12 hoog, ja. Nou ja, een van onze voorwaarden om in deze flat te gaan wonen was wel dat we zo hoog mogelijk zouden wonen. Zodat je een mooie uitzicht had. Dus uh, nou ja, nu wonen we op 12 hoog. En dat, dat is gelukt. Was, uh, prima, ja. Toen je hier voor het eerst kwam, was het toen een drempeltje dat je dacht van, joh, waar kom ik nou toch uh, terecht? Um, nou, in mijn studententijd had ik hier ook al even gewoond. Toen mijn broer hier toen woonde met zijn vrouw uh. en dan konden bij hem inwonen. Dus ja, toen maakte ik langzaam aan de kennis mee. Maar eigenlijk heb ik het altijd wel prima wonen gevonden hier. Mm -hmm. Ook omdat je dicht bij het bos uh, zit. Ja, misschien bestaan er ook vooroordelen van mensen die zeggen van ja, daar in hè? Ja, nou die zijn en er al zeker. die culturen en uh, ja, ja. daar wonen we liever niet. Ja, die zijn er zeker. Dat hoor ik ook vaak van. Uh, oh, woon je in Vollenhoven? Maar ook qua veiligheid of zo. Ik heb me eigenlijk nooit onveilig gevoeld, zeg maar. Ook, ook s'avonds niet. Of, uh... Dus ja, dat, dat is allemaal heel fijn. Dat... Uh... En de flat zelf is best groot. En... Nou, ja, we zijn er. Hier, uh, hier moet het zijn. Precies. Grasveld, bomen. Hier een wip. Ja, precies. Die zit vast. Of hoort dat zo? Een beetje een veerwip is ja, het eigenlijk. Ja, hij doet het goed hoor. Ja. Glijbaan, zandbakje, wat bankjes. Schommel, ja, prima. Zit je lekker? Ja, nou als het echt mooi weer is, dan zitten die bankjes allemaal vol met, uh, met moeders. En uh, de kinderen die spelen hier, uh, hier rond. Ja, ja, het is toevallig nu nog, uh, nog rustig. Ja, precies. Dan zit je daar dus hè? Dan is het hier één. Uh... Ja, en het is wel grappig. Uh, heel veel Turkse of Marokkaanse vrouwen die nemen thee mee en die gaan hier lekker uh, met elkaar thee drinken, Laten de kinderen spelen. En, uh, mm -hmm. ik vind het altijd heel leuk om te zien hoe uh, hier gewoon toch allemaal ontmoetingen ontstaan zeg maar, op het speelplaatje. Dan heb je ook weer de nodige praatjes. Ja, nou, babbeltjes met elkaar. dat uh, vind ik hier nog wel eens soms wat lastiger, maar uh, af en toe komt het wel, ja, ja. Maar je uh, komt ook overvoer bij Aymau? Ik bedoel, ja, af en toe, ja, klopt. Uh, Leer je nou van elkaar? Steek je wat uh, op? Nou ja, het grappige is inderdaad wel dat je, uh, dat je dingen van elkaar ziet, van, van hoe, hoe zij bijvoorbeeld ons ontvangen. Ja, uh, als, we dingen, als we iets afspreken om bij elkaar langs te gaan of wat ja. dan ook dan uh, ja, hoe zij ons ontvangen van bij allerlei koekjes en dingetjes... en uh, lekker op de grond zitten, heel, heel laagdrempelig wel. Ja. Dat vind ik heel leuk om te zien. Uh, en een ander iets is wel dat wij bijvoorbeeld heel erg strikt vasthouden... Aan van nou, om drie uur hebben we afgesproken, dan zijn we er om drie uur. En uh, ja. uh, dat dat voor, voor hen anders is, zeg maar. Uh, dat gaat wat losser? Het gaat wat losser, ja. Of, of andere prioriteiten, of wat dan ook. Maar dat vind ik ook wel heel leuk, juist om te zien hoe dat uh, verschilt. Ja. Ja. Dan denk je soms: wat zit weer in het strakke Nederlandse keurslijf? Nou, precies, ja. Afspraken drie weken van tevoren en uh, ja, geen tijd meer voor spontane dingen, zeg maar. Ja, ja. Ik hoor ja. zekere geluidjes. Ja, Julia die wil graag uh, bewogen worden, maar. Uh... Oh ja. <laughs> zeg, hoe lang blijven jullie nog wonen? Want het verlangen naar een tuintje, hoe diep zit dat bijvoorbeeld? Nou, het zit nu wel heel diep eigenlijk. Uh, we stonden ook op het punt om te, oh, te gaan verhuizen naar Brussel zelfs, Maar uh, omdat Tim uh -huh. daar een baan uh, aangeboden had gekregen. Maar dat, uh, gaat, dat is nu van de baan, dus we moeten nu op zoek naar iets anders. Dus, uh, ja. Voorlopig nog in de Giroflat? Voorlopig nog wel, ja. ja. Balkonnetje, tuintje. Precies. Kijk eens, <laughs> Julia weer geboren in de Giroflat. Ja, zij is geboren in de Geroplet, ja. Ja, <laughs> ja gelukkig wel. Nou, ze gaat een goede toekomst tegemoet. Ik denk het ook. En ik hoop het in ieder geval wel voor haar ook, ja. Bedankt. Ja, graag gedaan. Robert-Jan, dan loop ja. je daar rond en dan ga je ja. met zo'n mevrouw wandelen... en dan maak je een prachtig filmpje van. Ja. Maar het ziet er niet uit. Hoe kan dat? Ja, het heeft <laughs> te maken met uh, de techniek. Ja. <laughs> ja, ik denk, ja, ik weet niet wat het is. Nee. Maar, uh, maar de mensen die bekijken op, op de gids.fm... die ook nog even willen zien met wie hij precies gesproken hebt... hoe ze eruit ziet, hoe die baby eruit ziet, et cetera... Uh, die kunnen dat volgen op de gids.fm, maar ze zijn gewaarschuwd. Ja, de fantasie moet ook wat. Ken jij Triggerfinger eigenlijk? Uh, nee, niet precies eigenlijk. Ik heb wel eens van gehoord. Maar uh, jij ja, maakt een gebaar, maar wat het nou precies is... Het zijn Belgen. Hey. Het zijn vrolijke fluiters. Ik hoor hem. Can I follow. Oh, I ask you why not always. Tom Tom hebt. Een opname uit het programma van collega Giel Belen overigens. De Antwerpse band Triggerfinger, die speelde daar I Follow Rivers. Een nummer van Likki Lee, een zangeres uit Zweden. En deze opname is niet zonder succes gebleken, want de versie uh, van I Follow Rivers, die staat nu op nummer 1 in de Megatop 50. En het is niet de enige cover van I Follow Rivers die een hit is geworden. Want de remix van dance producer The Magician staat op nummer 3. De reserves aan een aantal metalen en andere mineralen zijn bepaald groter dan zij hebben aangenomen in hun becijferingen. Daar staat tegenover dat er toch natuurlijk een, een einde komt aan de voorraden. En daarom is het goed dat we ons leren instellen op het vervangen van deze uitputbare goederen door goederen of door uitvindingen die kunnen blijven vloeien, als ik het zo mag zeggen. Nobelprijswinnaar Jan Timbergen in 1973 over de Club van Rome, die een jaar eerder had gewaarschuwd... voor het opraken van onze natuurlijke grondstoffen. En daarop anticiperen is iets wat politici en economen... anno 2012, bijna 40 jaar later, nog veel te weinig doen. Dat vindt althans Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi van D66. Onlangs publiceerde hij een rapport over een efficiënter gebruik van grondstoffen. En hij zit hier bij me in de studio. Goedemorgen, meneer Gerbrandi. Goedemorgen. U benadrukt dat de uitputting van grondstoffen... nog eerder een economisch probleem is dan een milieuprobleem. Want u dacht, nou, milieu in deze tijd is niet lekker sexy... dus we noemen het gewoon een economisch probleem. Nou, dat is geen truc. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat groen en grijs, om het zomaar even te noemen... dat dat volledig in elkaars verlengde ligt. Zeker als het gaat om grondstoffenschaarste. En dat grondstoffen zo duur gaan worden door die schaarste dat bedrijven wel gedwongen worden om daar veel efficiënter mee om te gaan. En dat heeft dan gelukkig ook een ontzettende grote milieuwinst. En op welke manier kun je er efficiënter mee omgaan als bedrijf zijn? Nou, je kan uh, sowieso proberen om er minder van te gebruiken. Je kan proberen je afval uh, opnieuw te gebruiken. En dat, dat zie je heel hard gaan. Um, je kan bepaalde grondstoffen die een nog grotere druk op het milieu hebben... die kan je niet meer gebruiken. En wat uh, meneer Timbergen al in 1973 zei... je moet gaan werken aan alternatieven. En uh, dat zijn de ontwikkelingen waar we naartoe moeten. Toch zal mijn uw rapport vooral in de milieusfeer trekken, neem ik aan. Hè? Ook in het Europarlement. Nou, het, het vreemde is dat een heleboel mensen het nog altijd zien... als een, een nieuwe milieuagenda. Um, dat is het gedeeltelijk. Alleen wat ik probeer te benadrukken... is het enorme economische belang van uh, grondstoffenschaarste. Um, als je ziet dat bedrijven echt letterlijk in de problemen komen... door de gestegen prijzen van grondstoffen. Bedrijven als Axo dat vorig jaar... Uh, een extra bedrag van 1 miljard moest neerleggen... vanwege gestegen grondstoffen... dat de winst voor een heel groot deel zag verdampen... Uh, niet door hoge lonen, niet door economische crisis... maar vooral door die grondstoffenschaarste... dan weet je dat het een heel groot probleem aan het worden is... en dat we daar met z'n allen veel meer aan zullen moeten doen. En dat het nu nog niet gebeurt, Het is gewoon een kwestie van kortzichtigheid, vindt u? Um, het is bij velen nog een onbekend uh, fenomeen. Uh, we merken het allemaal als we gaan tanken uh, bij de benzinepomp. Maar we realiseren ons nog niet dat als we een tubetje bisonkit kopen... dat dat in een jaar tijd 25% duurder is geworden door die grondstoffen. Hoe weet u dat? Ik, dat heb ik zelf ervaren toen ik begin januari een tubetje ging kopen. En uh, de eigenaar van die winkel mij vertelde dat hij nieuwe prijsjes aan het plakken was. Want dat moest met 25% omhoog. Maar we hebben het ook gezien. Dus nu hebt u één voorbeeld van een typetje bizonkit, maar uh, voor de rest. Zijn het, er is, veel. het is over de volle breedte. Uh, prijzen zijn uh, tussen 1850 en 2000 uh, met zo'n 80% gedaald van grondstoffen. Dus onze economie is verslaafd geraakt aan goedkope grondstoffen. Die daling is in tien jaar tijd volledig teniet gedaan. En we zien op allerlei vlakken hoe landen daarmee omgaan. India, dat vorige week zijn grenzen wilde sluiten voor de export van katoen. Um, omdat ze die grondstof willen behouden voor de eigen industrie. Um, we hebben het gezien bij uh, zeldzame aardmetalen... die cruciaal zijn ook voor duurzame technologieën China. als windmolens en zo dat China en Japan ruzie kregen over een vissersbootje... en vervolgens China de grenzen sloot. Uh, we zien het ook met, uh, met fosfor, dat cruciaal is voor de landbouw... waar landen als China en de Verenigde Staten... al heel lang hun grenzen hebben gesloten. Dus het, het leidt ook internationaal tot hele grote problemen. En als Europa zijn wij zo'n beetje het meest afhankelijk... van de import van grondstoffen van alle continenten. Dus daar moeten we met hoge urgentie wat aan doen. En dat komt natuurlijk ook juist door die opkomende economieën... zoals China, Rusland, Brazilië. Ja. Yeah. Daar, daar, die trekken natuurlijk ongelooflijk veel grondstoffen aan. Ja, dat klopt. Het is, het is niet altijd zo dat er niet genoeg in de grond zit. Het is vaak ook zo dat we niet in staat zijn... om op dit moment zoveel uit de grond te halen... als landen als China, Brazilië en India allemaal nodig hebben. Dus dat speelt een hele grote rol. Um, maar we merken ook dat de mogelijkheden om het uit de grond te halen... dat die steeds moeilijker worden. En we zien dat we op steeds lastiger plekken gaan zoeken. De, de ramp in de Golf van Mexico, de olieramp, komt daar natuurlijk ook door... Waarom moeten wij tot 5000 kilometer onder zeespiegel gaan zoeken naar olie? Dat is door die enorme afhankelijkheid van olie. En daar moeten we toch vanaf. Dus zegt u, grondstoffen moeten optimaal gebruikt worden. Er moeten veel en veel meer gerecycled worden. Gebeurt dat nog niet genoeg dan? Nou, in, in hele geringe mate nog. Um, als Nederland doen we het redelijk goed... Um, het probleem zit hem er vooral in dat het ons nog niet lukt... om alle grondstoffen die in producten zitten, om die er ook goed uit te krijgen. En er zijn allemaal barrières. Eén daarvan is dat, uh, dat we in Nederland bijvoorbeeld veel te veel verbranden nog. Ook aan waardevolle stoffen die gaan in onze verbrandingsovens. We hebben een overcapaciteit. Maar we hebben ook recycle-ovens, toch? Hoe heet die dingen? Ja, Bedrijven. nou, nou ja, we, we hebben, we hebben uh, recyclingbedrijven Nederland doet het daar goed in. Die uh, branche is ook heel snel aan het professionaliseren. De tijd dat Hollywood een maffiabaas als Tony Soprano uh, afvalmanager laat zijn... die is denk ik wel achter ons. Want uh, dat is niet meer die, die loesje business die, uh, die veel mensen nog tussen de oren hebben. Het is een ontzettend moderne, technologisch hoogwaardige industrie aan het worden. En zelfs afval uit Italië en uit andere landen. Absoluut. Alleen het probleem is dat het nog altijd te moeilijk is om echt alle waardevolle stoffen eruit te krijgen. En een van de problemen is dat producten niet zodanig ontworpen zijn dat het ook makkelijk is om de waardevolle grondstoffen eruit te krijgen. Dus bij het productieproces moet er veel meer rekening mee worden gehouden? Absoluut. Dus de, de kennis die ook in de recyclingindustrie bestaat, die moet veel meer gebruikt worden door de, de producenten van producten bij het ontwerp. Dat heet wel cradle to cradle geloof ik, hè? van de wieg tot de wieg. Dat heeft en, ook met cradle to cradle te maken, absoluut. En wieg, ja. absoluut. Um, en maar waar we ook van af moeten... is dat het, het uh, transport van afval per definitie slecht is. Um, als wij bijvoorbeeld spaarlampen willen re recyclen in Europa... Dan kan dat economisch alleen maar als we dat op één of twee plekken in heel Europa doen. En dan moeten we die spaarlampen dus wel kunnen vervoeren naar die één of twee uh, afvalverwerkingsinstallaties. Omdat het onzin is om overal van dat soort afvalwerkingsinstallaties te bouwen voor Het is een gewoon economisch, economisch niet rendabel om dat te doen. En uiteindelijk, uh, groen is heel mooi, maar hoe sneller het economisch rendabel is, hoe sneller het ook doorbreekt. Maar wie moet dan het voortouw nemen? Is dat het bedrijfsleven of is dat de politiek? Um, ik ben heel erg voor een gezamenlijke aanpak. Uh, een paar koplopersbedrijven die realiseren zich dit... en die zijn er hard mee bezig, maar de grote achterhoeden nog niet. Uh, een van mijn voorstellen in het Europees Parlement is... om bedrijfsleven en overheden bij elkaar te zetten... om gezamenlijk een actieplan te laten maken. En niet in tien jaar tijd, nee, binnen een jaar een actieplan, want dat kan. Um, Bedrijven kunnen zelf heel veel doen. Daar zijn ze ook al mee bezig. En het belangrijkste wat overheden kunnen doen... is uh, het aanpakken van regels. Uh, vaak wordt afval nog als een probleem beschouwd... en veel te weinig als een grondstof. En daar moeten wij vanaf. En dat is een van de belangrijkste invalshoeken uh, van D66. Ga nou af met de gedachte dat afval iets slecht is... waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Nee, het is een hele waardevolle grondstof... die we juist nodig hebben voor de productie van nieuwe goederen. Als u het heeft over het bedrijfsleven... hoe reageert dan een club als VNO-NCW hierop? Nou, die vind ik nog veel te terughoudend. Ik vind dat uh, clubs als VNO-NCW nog te veel luisteren... naar uh, hun, de zwijgende massa van hun achterban... en te weinig naar de koplopers bedrijven als, als Unilever, maar ook Axo, Van Gansenwinkel, uh, die lopen ontzettend voorop. Niet voor niks zie je dat dat soort bedrijf, bedrijven ook nieuwe initiatieven nemen, buiten VNO en CW om, zoals de Groene Zaak, waar bedrijven bij elkaar gaan zitten die wel doorhebben dat duurzaamheid niet een bedreiging is economisch, maar juist een enorme kans. Sterker nog, bedrijven in de toekomst hebben alleen maar een kans om te overleven als ze verduurzamen. Um, dus dat, dat is wel een verwijt dat ik VNO en CW maak. Dat ze nog te veel die, die oude platen als u naar nou Nederland vergelijkt met andere landen, hoe doen wij het dan als we praten over het verstandig omgaan met grondstoffen? Um, wij, gaan, wij hebben een, een, een goed ontwikkelde recyclingindustrie. Um, dat, dat gaat heel goed. Wat wij ons nog veel te weinig realiseren is um, het, het economisch belang van duurzaamheid. En dat is ook een verwijt dat ik dit kabinet maak. Uit Rancune lijkt er met veel in hun ogen linksbeleid uh, um, uh, afscheid genomen te worden. Maar dat duurzaamheid een, een essentieel competitieelement is voor de toekomst... en dat als we niet verduurzamen, dat we gewoon de competitie verliezen... van andere uh, bedrijven in andere landen... dat vind ik een, een, een onbegrijpelijke omissie van dit kabinet. En dan wordt er altijd een vergelijking gemaakt met Duitsland. Duitsland zou veel beter bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. Klopt dat? Nou ja, dat klopt. Kijk naar de, de, de doelstellingen en ook de realisatie van duurzame energie. Uh, die is in Duitsland uh, sky high. En in Nederland, wij zijn het, het slechtste jongetje van de klas als het gaat om duurzame energie. Terwijl wij uh, tien jaar geleden echt nog wel goede stappen maakten op dat gebied. Nou, ligt uw rapporten? Hoe lang al? Dat ligt nu een maandje in het Europees Parlement. En ik ben nu heel druk bezig om dat uiteindelijk ook door de plenaire vergadering heen te krijgen. Hoe moeilijk groter... is dat om dat door een plenaire vergadering heen te krijgen daar? Nou, ik, uh, ik heb heel veel uh, steun gekregen voor mijn, mijn visie op dit onderwerp. Um, en we hebben het in de Milieucommissie van het Europees Parlement besproken. Daar dat toch de verkeerde commissie dan weer? Hè? Um, nou, dat valt wel mee. Dat valt wel Je mee. moet het op de economische agenda zetten. Uh, nou, die probeer ik er ook zoveel mogelijk bij te betrekken. Uh, ik heb ook allerlei initiatieven genomen om juist ook de economische commissie erbij te halen. Um, maar ik heb er heel veel vertrouwen in dat dit rapport... Uh, redelijk ongeschonden door het Europees Parlement komt. En wat betekent dat dan? Dat betekent uiteindelijk dat wij als Europees Parlement verklaren... dat dit een veel hogere urgentie moet hebben. En dat wij de Europese Commissie steunen in uh, de visie die zij hebben neergelegd. En het is vooral ook een, een, een hele sterke wake-up call naar de, naar de lidstaten... want die reageren vooralsnog redelijk terughoudend op de voorstellen... van de Europese Commissie om met veel hogere urgentie... naar die grondstoffenschaarste te kijken. Lidstaten die, die zeggen, ja, maar we, maar we zitten in een economische crisis. Precies. En ze hebben onvoldoende door dat dit juist een van de manieren is... om uit die economische crisis te komen. Daarom noem ik in mijn rapport heb ik een speciale paragraaf... die heeft het over een nieuwe agenda voor toekomstige economische groei. En dat zit hem heel sterk in het veel efficiënter omgaan met, uh, met grondstoffen. Wat moest hij met die kit? Moest iets plakken. Heel raar, hè? <laughs> Jan Gerbrand. Hij is Europarlementariër van D66... over het broodnodige hergebruik van de grondstoffen. Mijn dank en succes ermee. Tot twaalf uur nog afleiders op het dashboard... sociale media en menselijke contacten... en ondeugdelijke implantaten... Nou, de hoofdpunten van het nieuws met Doral Meegentse dooral. Radio 1, het NOS-journaal. Een half uur geleden zijn in België de slachtoffers van het busongeluk herdacht met een minuut stilte. Het openbaar vervoer werd stilgezet en in winkels werd mensen gevraagd om een minuut stil te zijn. In Lommel en Heverlee, waar de meeste slachtoffers op school zaten, waren honderden mensen bijeengekomen. Ook Belgische media deden mee aan de minuutstilte. Op radio en televisie was het om 11 uur stil... en onder meer de website van de krant De Standaard... ging uit respect voor de slachtoffers op zwart. Op alle overheidsgebouwen hangt de vlag half stok. Dat gebeurt ook in Nederland en in Zwitserland. Onder de 28 doden zijn ook zes Nederlandse kinderen.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 En in Afghanistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een ongeluk met een Turkse NAVO-helikopter. Het toestel stortte neer op een huis vlakbij de hoofdstad Kabul. Aan boord waren 12 Turkse militairen. Ze zijn allemaal omgekomen. En op de grond hebben zeker twee mensen het ongeluk niet overleefd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Mensen die ontslagen zijn na een ziekte... die hebben recht op de uitbetaling van hun vakantiedagen. Maar op hoeveel vakantiedagen heb je dan recht? Volgens een uitspraak van de Haagse kantonrechter in februari... keert Nederland aan ontslagen zieken te weinig dagen uit. Minister Kamp van Sociale Zaken is het er niet mee eens... en gaat tegen die uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep. Aan de telefoon arbeidsrechtadvocaat Koen Bot. Meneer Bot, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft de staat volgens die Haagse rechter niet goed gedaan dan? De Europese wetgeving hebben ze niet goed geïmplementeerd... Wat de uh, wat de Haagse rechten betreft. En uh, sinds wanneer was die Europese wetgeving al geldend? Uh, sinds 1993 was die wetgeving al geldig. En toen is die niet ingevoerd in de Nederlandse wetgeving of ingepast? Nee, dat is die, dat is die niet. In 1998 heeft de Nederlandse regering gezegd... dat uh, de wetgeving um, in overeenstemming zou zijn met die richtlijnen... Um, uh, wat in de media nu steeds naar voren komt... is dat het over een richtlijn uit uh, 2003 uh, gaat. Maar die richtlijn is precies gelijk... wat uh, voor zover deze regels betreft... aan de richtlijn die al sinds 1993 gold. En vanaf die tijd is er in Nederland niets gebeurd... met de Nederlandse wetgeving? Nou, er is het nodige gebeurd, maar op dit punt... Ja, is er, op dit uh, punt geen natuurlijk. Ja. Doorgevoerd. Ja. Ik praat met een advocaat, dan moet ik op mijn woorden letten. Uh, uiteraard. Zeer <laughs> genuanceerd altijd, ja. ja. Als er een Europese richtlijn ligt, of een wet is gevormd... dat heet dan een richtlijn meestal, hè, dan is de staat toch ook... hoe dan ook in gebreken gebleven? Wat kan Kamp, de minister, dan nog doen met een hoger beroep? Nou, kijk, een, een richtlijn moet worden geïmplementeerd... binnen een redelijke termijn. Um, dat wordt, in, wordt van aangenomen dat het ongeveer twee jaar is. Dan hebben we uh, 1995 dus? Ja, uh, maar in 1998 heeft de regering gezegd dat de uh, richtlijn... Uh, ik, ik weet even niet of die van 93 of precies in 93 is ingevoerd. Maar daar, uh, daar ga ik vanuit. Nou, het is al rond die tijd, in ieder geval me ja. medio jaren 90. Um, nou, dan moet die richtlijn moet worden uh, ingevoerd. Uh, Nederland zei, wij hebben dat al ingevoerd. Wij hebben wetgeving die daarmee in overeenstemming is. Dan, dan zou je op zich niks meer hoeven invoeren. Dat zeiden ze in 1998, maar dat blijkt precies. dus van niet. Precies. In, in ieder geval 2009... Is het arrest Schuldshof gewezen door het Europese Hof van Justitie. En daarin staat je mag geen onderscheid maken uh, bij de toekenning van vakantierechten aan uh, uh, zieke werknemers. Je mag geen onderscheid met gezonde werknemers uh, maken. Dat ja. ja. lijkt me op zich logisch. Wat deed Nederland dan? Nederland deed, maakte dat de dus kennelijk wel. En wat betekent dat dan uh, voor de mensen die ziek waren geworden en die nog recht hadden op vakantiedagen? Dat ze minder vakantiedagen kregen uitbetaald? Klopt. In ja, februari 2012 was het zo dat in de Nederlandse wetgeving stond, of januari, eh, dat er slechts eh, over de laatste zes maanden ziektevakantie eh, werd opgebouwd. Ja. Dus dan bouwde je maar, als je twee jaar ziek was, bouwde je maar een kwart van de vakantiedagen op eh, die je normaal zou opbouwen. En dus heeft iedere werknemer die dit overkomen, is daar nog recht op? Als deze uitspraken, het zijn drie uitspraken geweest, als die allemaal in stand blijven, dan, um, dan is daar inderdaad een, uh, ligt daar inderdaad een claim. En dan moeten we natuurlijk gaan kijken of die, uh, of die tijdig uh, wordt ingesteld, of die niet uh, verjaard is. Um, maar dat klopt, dat, uh, dat kan potentieel om, uh, om heel veel geschillen uh, gaan. Ja, de zaak is aangezwengeld, onder andere door een werknemer van een transportbedrijf. En die krijgt zijn geld nu uitbetaald, tenminste, als in hoger beroep uh, dat weer niet uh, teniet wordt gedraaid. Klopt. Wat moeten mensen nu doen voor wie dit allemaal geldt? Althans, als ze nu luisteren en ze denken, ja, dat is mij ook overkomen. Wat dan? Nou, ze moeten uh, goed uitzoeken over welke periode het gaat. Ze moeten die vordering in, uh, in kaart brengen. En ze uh. moeten het ook in ieder geval snel aan de staat laten weten. Ik zou niet nu meteen een, een rechtszaak gaan beginnen over dit, uh, over dit geschil... Uh, maar dat, dat is het, het verschilt per zaak. Hè. Moeten, elke zaak loopt natuurlijk weer een andere termijn. Tuurlijk. Um, maar mensen moeten zich in ieder geval goed juridisch laten adviseren hierover. En, en niet te lang wachten. Ook met het kenbaar maken van hun klacht. Maar hoe doe je de dat? De staat aansprakelijk stellen? Of een briefje schrijven naar de staat? Ja, oh. moet, ja daar um, uh, moet een... Um, dat moeten we even uh, in kaart brengen. Uh, daar... Um, dat daar kunnen mensen zich het beste uh, voor tot een, uh, tot een advocaat of een, uh, of een jurist wenden. Ja. Met woorden natuurlijk tot, uh, tot mijn kantoor. En dan uh, kan ik de mensen daarbij helpen bij hun claim. Als mensen zelf een brief hebben. En, ik zou dat niet dus zeggen meneer Bot, het want u stroomt dadelijk over met, met werk. Maar goed... Uh... Misschien heeft u er behoefte aan. Koen Bot is advocaat arbeidsrecht in Utrecht. En misschien wilt u meer weten over een eventuele claim. Kijk dan op de gids.fm, want daar staat het op. En volgens gegevens van uh, het UWV uh, zou die claim kunnen oplopen tot 80 miljoen euro. En het is dan wel begrijpelijk dat minister Kamp een hoger beroep gaat in deze tijd van bezuinigingen. Denkt u ook niet, meneer Bot? Uh, dat lijkt mij uh, volkomen logisch. En het laatste woord is nog zeker niet gezegd over deze zaken. Hartelijk dank. dank Tijdgeest. Simone Weymans, blogt over sociale media. In deze rubriek bericht Simone over digitale ontwikkelingen. En vandaag een gesprek met filosoof Stine Jensen, auteur van een nieuw boek over vriendschap en sociale media. Tijdgeest. De webwereld van. Filosoof Stine Jensen. Je hebt net het boek geschreven. Dag vriend. Intiem kapitaal in tijden van Facebook, geen stijl en Wikileaks. Nou, wordt er heel veel gezegd en geschreven over social media. en ja, de invloed daarvan op de manier waarop we met elkaar omgaan. Wat wilde jij toevoegen aan al die meningen en ideeën daarover met dit boek? Uh, nou, vooral die term intiem kapitaal. Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. op uh, sociale netwerksites. En intiem kapitaal, de kortste definitie daarvan... is uh, verhandelbare privacy. En eigenlijk komt het erop neer dat de persoonlijke gegevens... die wij zelf aanleveren, bijvoorbeeld op Facebook, op Hives... Uh, dat die ook um, kapitaal zijn in handen van bedrijven. Dus het persoonlijke is handelswaar geworden... En dus het boek gaat in die zin ook over de verschuivende grenzen... tussen privé en publiek. En we zouden daar dus zorgvuldiger ook mee om moeten gaan... met al die privégegevens. Kijk, privacy is eigenlijk regie hebben over je persoonlijke gegevens. Het gaat vooral over wie er toegang heeft tot welke informatie over jou. En uh, op het moment dat je daar zicht op hebt... kun je daar ook beter de regie over voeren. En ik denk, op dit moment weten we het eigenlijk uh, vaak niet... Uh, en worden we ons pas bewust van bepaalde grenzen op het moment dat er iets misgaat? Kun je een voorbeeld noemen? Uh, nou ja, dat je uh, ontdekt dat een foto van jou ineens op een andere site zomaar staat. Of uh, dat je merkt dat er ineens uh, grenzen uh, in het geding blijken te zijn. Bijvoorbeeld als iemand ontslagen wordt naar aanleiding van een tweet... En het boek heet Dagvriend. dat is de hoofdtitel. Het gaat ook over vriendschap en verschuiving in de manier waarop we als vrienden... of ja, hoe moet je het eigenlijk noemen, met elkaar omgaan via social media. Ja, het klopt. Het gaat ook eigenlijk over nieuwe vormen van vriendschap... en wat uh, de sociale netwerksites hebben betekend voor vriendschap. Uh, de definitie daarvan is ook veranderd. Het is natuurlijk veel meer een instant vriendschap geworden. En we hebben er ook een woord bij gekregen, namelijk Facebook vriend. Dat is eigenlijk een echte eigen categorie geworden. En er wordt gezegd door Amerikaanse onderzoekers... dat sociale netwerksites als Facebook uh, en Hives en ook Twitter... veel meer gaan over de zogeheten weak ties, de zwakke sociale verbanden. Dus niet de mensen uh, die je heel goed kent en je vertrouwelingen zijn... maar juist de mensen die wat verder... Uh, in die cirkel daaromheen staan. En is dat erg? Of betekent dat juist dat we bij die diepe vriendschappen... dat we daar iets minder tijd voor vrijmaken? Nou, volgens die Amerikaanse onderzoekers wel. Uh, die zeggen dat het aantal echte vrienden gedaald is... van 4 à 5 naar 2 à 3. En een van de suggesties die zij opperen is dat dat komt... omdat we uh, heel veel tijd online zijn... en gewoonweg minder tijd besteden aan die echte vrienden. En even terug naar dat intiem kapitaal. Je geeft dan dat, in het boek geef je een soort to-do-list om dat zorgvuldiger te regisseren. Kun je een aantal punten noemen waar mensen op moeten letten? Ja, ik had, ik had één punt. Verwijder alle bedrijven, instellingen en organisatie als vriend uit uw lijst. Want dat heb je inderdaad. Kun je bevriend zijn met een stichting? Kun je bevriend zijn met een instantie? Maar sommige mensen denken, nou, ik, ik draag geen een warm hart toe. Ja, het is wel een makkelijk warm hart natuurlijk. Hè? Je hebt ook, uh, dat heb ik ook, ik heb ook zeven uh, de Orang Oetangs. Die, die groep steun ik ook. Maar wat, wat doe ik daarmee nou echt? Uh, ik maak geen geld over, ik stuur geen check. En help ik echt de Orang Oetangs door een Facebook-site? Nou ja, misschien uiteindelijk wel via heel indirecte weg als ze daardoor op de een of andere manier aandacht krijgen of reclame maken voor de Orang Oetangs, maar toch. Laten we het eens dus hebben over wat je nog meer uitspookt op uh, internet... naast die sociale media. Als filosoof, ja, welke sites zijn interessant voor jou? Bijvoorbeeld Hélène Botton, die heeft het aforisme... die filosofische wijsheid die je in één zin uh, kunt weergeven... die je aan het de denken zet, weer nieuw leven ingeblazen... En dat is dus echt een heel leuk iemand om ook te volgen op Twitter... die ook aan het denken zet. Die met zijn prikkelende stelling uh, jou toch even laat denken elke dag. Dus er zijn ook wel hele creatieve manieren uh, van gebruik van het internet. Dus uh, Hélène de Botton. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, filosofische fora die zich verzamelen op op Facebook en die heel veel informatie uitwisselen. He, van de Denktank brandstof tot Filosofie Magazine eh, die ook weer berichten uit buitenlandse bladen daarop zetten. Dus dat is gewoon een hele mooie bron van informatie. En ja, je raakt daardoor ook vaak geïnspireerd... of je komt op ideeën die je nog niet had uh, gezien. Ben je iemand die muziek beluistert via internet bijvoorbeeld? Dat doe ik zeker. Vooral omdat er geen uh, cd-speler in mijn laptop zit... is het heel erg handig om YouTube gewoon als een uh, permanente... Uh, jukebox aan te hebben tijdens het werken. Ik luister ook veel naar muziek tijdens het werken. En op Facebook valt me op is het heel vaak nostalgie ophalen. Dus dat je weer even een oud clipje uit uh, de jaren 70 of 80... Uh, weer even bekijkt en uh, wegzakt in je vrolijke, blije, fijne tienertijd. Dat doe ik ongelooflijk veel. Dus dan uh, zit je weer de broekpakken van Abba te bekijken. Of uh, je kijkt naar de fantastische achtergronddansers van uh, Donna Summer... Uh, love to Love Your Baby, moet iedereen even naar kijken. Dan zie je uh, de tijd dat mannen nog zeer lenig in witte, slanke broekpakken en leggings op het podium stonden. Hilarisch, ontzettend grappig. Ik volg ook wel muzikanten, zoals Arthur Adam. Die ook echt zo'n internetmuzikant is. En je via Facebook ook op de hoogte houdt van zijn nieuwste uh, platen en muziek. En daar ook af en toe wat op post. Uh, vind ik ontzettend een goede, goede zanger. En uh, zo blijf ik ook op de hoogte van wat hij onder andere doet. En wat voor soort muzikant is hij? Want ik ken hem niet. Ja, het is een beetje alternatieve pop-rock. Uh, Singer-songwriter. Hij wordt wel eens met Jeff Buckley vergeleken. En ik, ik vind het prachtig wat hij zingt en doet en maakt. That's what we Jeez! Dat singer-songwriter Arthur Adam met She's a Mystery. En dat is muziek waar filosoof Stine Jensen graag naar luistert. Dat kan ik me voorstellen. Meer informatie over het nieuwe boek Dag Vriend... vindt u op de website onder het kopje Tijdgeest. Paastijd is Matthäus tijd. Kerken en zalen stromen vol... voor Bach's meesterwerk De matthäus Passion. Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthews-moment. Dit gaat u in de toekomst nog vaker beluisteren. We gaan regelmatig aandacht besteden aan de matthäus passion Het is natuurlijk een van de bekendste composities van Johan Sebastian Bach en is. Geen land ter wereld waar dit muziekstuk zo geliefd is als in Nederland. Dan nou valt er natuurlijk te discussiëren over uitvoeringen... over bezettingen, over instrumenten en noem maar op. Maar hoe dan ook, de matthäus is natuurlijk een som der delen. En uit die delen kan het mooiste Matthäusmoment moment worden gekozen. En in de komende uitzendingen zullen bekende liefhebbers en deskundigen... aangeven welk deel uit Bach's compositie hen het meest aanspreekt. En ik ga nog nadenken over mijn favoriete deel... Oh hoofd vol bloed en donker.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 De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept nu ook vrouwen op die tussen 1997 en 2001 PIP-implantaten hebben gekregen om zich te laten controleren. Meer vrouwen dan verwacht dragen de gevaarlijke Franse borstimplantaten. Dat ontdekten de makers van Zembla. De uitzending vanavond is te zien op Nederland 2. En een van de makers is Sander Rietveld en die zit bij mij. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt dit nieuws letterlijk opgedoken uit een papierbak van de failliete PIP-importeur in Nederland, hè? Ja, dat klopt. Het is niet iets wat wij dagelijks doen in vuilnisbakken, struinen. Maar uh, wij waren er aan het filmen voor deze uitzending en het bedrijf is failliet, het zat helemaal dicht. En wij zagen daar de kantoorinboedel op straat staan met ook een vuilnisbak. In die vuilnisbak zat de hele administratie van het bedrijf. Die hebben we meegenomen en uh, daar bleek eigenlijk uit dat er veel meer pipimplementaten zijn geplaatst, uh, verkocht, dan tot nu toe aangenomen werd. Toen zijn we gaan nadenken van hoe kan dat nou eigenlijk... En toen bleek dat ze ook al voor 2001 in Nederland te koop waren. zijn we mee naar de inspectie gegaan. En um, zo is de bal eigenlijk aan het rollen gekomen. Zij hebben de Franse inspectie weer uh, uh, gewaarschuwd. En nu uh, worden er in heel Europa uh, vrouwen opgeroepen... Uh, die voor 2001 uh, die borsten hebben gekregen. Onvoorstelbaar dat er zo mee gesjoemeld wordt. Zo. Maar jullie ontdekten meer. Er uh, was uh, gefraudeerd met, die, met de veiligheid van die borstimplantaten natuurlijk. Maar uh, ook met... Andere implantaten loopt het niet allemaal goed af. Die zijn lang niet altijd veilig, ook als ze wel zijn goedgekeurd. Dat vond ik eigenlijk ook nieuws. Hoe ja, zit dat? Het, het gekke is dat uh, met medicijnen wordt alles heel erg streng gekeurd. Bij implantaten eigenlijk nauwelijks. Implantaten worden bijna niet getest in het menselijk lichaam... voordat ze op de markt mogen worden gebracht. Um, ze worden goedgekeurd door commerciële bedrijven. Niet door de overheid, maar door commerciële bedrijven. Die worden betaald door de fabrikanten. En um, pas op het moment dat ze dus op de markt komen... dan worden ze eigenlijk echt getest. Dan gaan fabrikanten kijken hoe werkt dit eigenlijk in het menselijk lichaam. Dus patiënten zijn proefkonijnen. Maar ze weten het eigenlijk niet. Nee, maar er staat wel een keurmerk op, toch? Er staat een keurmerk op, daar vertrouwen alle artsen ook op. En patiënten, die zeggen ook tegen ons het is 100% veilig Want het staat erop, CE gemarkeerd heet ja. dat. Maar dat blijkt in de praktijk eigenlijk gewoon uh, gebakken lucht. Nou is vanavond in de uitzending het verhaal van uh, Klaas Klaasens te zien. Die kwam er in de praktijk achter dat zijn hartimplantaat niet goed werkte. En dat was nogal op een schokkende manier. Ja, ja, meneer Klaas heeft een zogenaamde ICD. Dus een kastje in je lichaam wat je een schok geeft via een draad naar je hart. Een soort pacemaker, zeg maar. Ja, als je hart stopt met kloppen, krijg je 700 volt uh, op je hart. Hè. Uh, maar die draad van Klaas, uh, die brak. Uh, en daardoor dacht het apparaat dat het niet meer werkte, het hart. En uh, begon uh, schokken te geven, sloeg op hol. En Klaas kreeg 33 van dat soort keiharde schokken midden in de nacht. Klaas, Klaas overleefde het, maar zijn leven is goed veranderd. De glans is uh, van mijn leven. Ja. Ik vind het moeilijk om van, van dingen nog weer te genieten. En, uh, met name de nacht. Ik ben ik doodbang voor de nacht. En dat komt ook door het feit dat het s nachts, mij s'nachts is overkomen. Maar ik ben ik bang voor de nacht. Ik stel uh, mijn slaap zo lang mogelijk uit. En dat heeft mijn leven wel veranderd. Ja. Was Klaas de eerste met dit probleem? Nee, het, het, het gekke is dat de fabrikant hier eigenlijk al heel lang van op de hoogte was. Alleen ze hebben die eh, klachten van andere eh, patiënten en artsen achtergehouden. Dat blijkt uit documenten van de Amerikaanse inspectiedienst. Ze hebben drie jaar gewacht voordat die draad van de markt is gehaald... en in de tussentijd zijn er vijf mensen overleden. Zijn die Amerikanen strenger? Wat dat betreft dan Europeanen bij het ja, van is, dit soort dingen? Dat is wel wat wij te horen krijgen ja, van artsen. Dat eigenlijk uh, de Amerikanen strenger zijn. Dat de producten hierdoor in Europa eerder op de markt komen. Dat wij eigenlijk een soort proeftuin zijn voor, uh, voor Amerika. En waarom wordt er niet beter onderzocht of dit allemaal veilig is? Dat onderzoek kost heel veel tijd. kost heel veel geld. Hè? Met medicijnen duurt het jaren voordat ze op de markt mogen worden gebracht. Uh, en, en eigenlijk zeggen artsen ook. van ja Dat zou de, de, de, de innovatie in de zorg heel erg tegenhouden. Dus uh, ja, dat is heel dubbel. De Nederlandse Vereniging van Cardiologen die zet ook zelf vraagtekens bij de veiligheidskeuring van hartimplantaten. En voorzitter Schalei bijvoorbeeld is vanavond te horen en te zien in de uitzending. Uiteindelijk is die patiënt kwetsbaar. En uiteindelijk heeft die patiënt maar één club mensen die voor hem zorgen. En dat, zijn, uh, dat is de overheid en dat zijn de dokters. En samen moeten die ervoor zorgen dat er een systeem is waardoor ze het ook veilig kunnen doen. En niemand kan zeggen dat het nu goed geregeld is. Want er zijn zoveel problemen dat er, dat er moet wat veranderen. Artsen die zijn zelf ook betrokken bij de keuring van implantaten. Dat vond ik nog het meest schokkende eigenlijk. Dat je dat zo ziet. Ja, kijk deze schalei die we net hoorden tussen voorzitter van alle cardiologen in, in Nederland. Die zegt dus wij hebben veel te weinig gegevens om te kunnen zeggen dit zijn veilige producten. En dat is als je er goed over nadenkt toch wel heel erg schokkend. Ja, en dat de artsen dan gaan keuren voor uh, de fabrikanten die het maken. Hartelijk dank, Sander Rietveld. Vanavond is de aflevering van Zembla over implantaten te zien... om vijf voor half tien op Nederland 2. Over de oorzaak van het busongeluk in Zwitserland... is officieel nog niks bekend... Maar Zwitserse en Belgische media die melden gisteren dat de chauffeur niet op de weg lette, vlak voor het ongeluk gebeurde, omdat hij bezig was een dvd'tje op te zetten. Enkele gewonde kinderen zouden dit hebben gezegd. Onderzoek zal natuurlijk moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk ook de oorzaak is geweest. Maar in zijn algemeen is het natuurlijk zo dat afleiding in het verkeer leidt tot gevaarlijke situaties en ongelukken. En daarover praat ik met journalist Wim Oude -Weernink. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Nou, iedereen kent dat wel. Je schrikt je rot als je door wat voor reden dan ook bent afgeleid in het verkeer. Heb jij dat onlangs nog meegemaakt, of niet? Vanmorgen nog. Je rijdt ergens, je weet de weg niet precies. Je kijkt ergens naar een straatnaambord of verkeersbord... En voordat je het weet zit je bijna tegen de stoeprand aan. Dat is het meest simpele wat je kan overkomen. En ik denk dat iedereen het wel een paar keer minstens heeft meegemaakt. Je moet heel erg opletten, je wordt gauw afgeleid. De auto's zelf zijn steeds veiliger geworden. Maar juist dat soort afleidingen die zijn een, een nieuw gevaar eigenlijk. Nou, Vroeger zat er niet veel meer in dan een verwarming en een radio. En nu heb je juist een co nodig om alles te kunnen bedienen. Ja, en, en vooral ook omdat al die bedieningsorganen... voornamelijk in het centrale gedeelte uh, van de cockpit zitten, in de middenconsole... Daar mag je eigenlijk niet naar kijken. Je moet je ogen op de weg houden. Uh, maar op een gegeven moment moet je toch af en toe eens even kijken... hoe die radio uh, ingesteld moet worden. En, en ja, daar ben je afgeleid. Ja. Al die nieuwe functies die zitten vaak ook nog op van die onhandige plekken. Dan moet je met je armen heel diep gaan bewegen... en dan moet je gezicht naar beneden gaan kijken. Weg, weg. Precies, en, en ik denk dat daar op het ogenblik de grootste verbetering, de mogelijkheden tot verbetering liggen. Er wordt ook aan gewerkt dat op, in eerste instantie de head-up display, zo'n klein glazen schermpje boven het dashboard aangeeft hoe hard je rijdt, maar ook de instructies geeft voor de navigatie... zodat je niet op het centrale uh, monitor hoeft te kijken. Uh, op de stuurwielen zitten tegenwoordig uitstekende bedieningsorganen... voor radio en voor, uh, voor andere functies. Voor, voor, uh, voor de cruise control of eventueel ook voor de boordcomputer... zodat je ziet wat voor verbruik je hebt. Maar dan blijven er altijd nog altijd die hele gecompliceerde functies... om de uh, navigatie te bedienen. En die zitten dan in het midden. En daar wordt nu aan gewerkt dat je, wanneer je je hand daarop legt... Uh, dat je voor jezelf in het, zeg maar in het in een apart scherm je vingers ziet en ook ziet waar die vingers naartoe wijzen. Welke knop je dan kunt bedienen. En dan blijf je je ogen op de weg houden, want dat is zo belangrijk. Auto's die zijn uh, niet onveiliger geworden, ze zijn veiliger geworden wat weglegging betreft. Maar de kleinste beweging kan je van de koers af raken met soms hele rampzalige gevolgen. Dus de duurdere auto's met al die opties die zijn niet gevaarlijker dan de eenvoudige modellen. Uh, eigenlijk zou je zeggen dat ze in ieder geval niet, niet, niet veiliger zijn en niet gemakkelijker. Uh, ja. Hoe simpeler een auto is, kijk naar de volkswagen keven vroeger, was geen veilige auto. Maar die ene klok in het midden en die twee schakelaatjes op het dashboard, daar hoeft hij niet over na te denken. Je moet soms te veel nadenken. En ik denk dat autodesigners die wel aan ergonomie denken en aan vormgeving zich meer op, op logisch denken moeten richten. Van is dit wel zo slim wat we doen? Het ziet er mooi uit, het is zogenaamd op een goede plaats gesitueerd. Maar het moet praktisch zijn. Het moet eigenlijk heel erg vanzelfsprekend zijn... dat elke knop die je nodig hebt, dat je automatisch je vinger erop valt. En er is natuurlijk ook veel nieuwe technologie... die het rijden juist veiliger gaat maken. Hè? Daar heb je vaak over gepraat. Noem eens wat voorbeelden. Het, het, het rijden wordt veiliger gemaakt, onder andere door die anti-slip, uh, uh, de ESP-systemen, uh, waardoor je niet in een slip kunt raken. ABS remmen, uh, natuurlijk ook waarschuwingssystemen wanneer je van de koers raakt. Het zij, uh, als je over de witte streep gaat, links of rechts, dat je de stoel voelt trillen of in het stuur. Het zij dat er een, een akoestisch signaal wordt gegeven wanneer je vergeet in je linker of rechter buitenspiegel te kijken. Dat soort dingen. Maar die zijn eigenlijk automatisch. Die komen tot je en je weet meteen waarover het gaat. Maar juist die bediening, dat is steeds weer dat zoeken. En dat is het op het ogenblik toch wel een gevaarlijk uh, aspect van autorijden. En welke veiligheidssystemen zitten er in bussen? ben ik niet zo mee bekend. Uh, natuurlijk moeten daar ook uh, de veiligste uh, ABS-remmen... en stabiliteitssystemen in zitten. Uh, maar uh, ja, of dat ook geldt voor, voor bedieningsorganen... daar zijn overigens überhaupt geen Europese uh, wetgevingen daarvoor. Dus uh, daar zou best nog wel wat aan gedaan kunnen worden. Maar met name een, een cd tijdens het rijden insteken... daar moet je natuurlijk heel erg mee oppassen in alle gevallen. Zouden die nieuwe technologieën niet verplicht gesteld moeten worden, Wim? Ik denk dat een aantal van die nieuwe technologieën... Ik, ik noem dat head-up display hè? of bediening van radio aan het stuur... dat dat zaken zijn die je beslist uh, verplicht zou kunnen stellen. Ja. Uh, maar zover is het nog niet. Nou is de automobilist natuurlijk ook zelf verantwoordelijk... Uh, dat de aandacht op de weg blijft. Zijn automobilisten zich daar bewust genoeg van? Uh, niet altijd. Uh, dat blijkt in, in, in verschillende gevallen... Dat er, dat er tussen de verplichte of niet verplichte veiligheidssystemen... en waarschuwingssystemen in de auto... en het feitelijke bedienen... dat daar toch nog een, een hele brede marge zit waar het fout kan gaan. Uh, maar het onderzoek wat gedaan wordt... Uh, dat leidt toch wel tot mooie oplossingen. Uh, sommige fabrikanten hebben al een, een, een sensor ontwikkeld... die kan zien dat je in slaap valt. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar op een gegeven moment moet je die eigen verantwoordelijkheid moet je hebben... Tegelijk Tegelijkertijd moeten de, de, de omstandigheden wel zo geschapen worden... dat je die eigen verantwoordelijkheid ook makkelijk kan nemen. Wim, jij zit in de studio in Maastricht. Op dit moment, hoe is het weer daar? Het is fantastisch hier, Felix. Ik, ik, Maastricht is zo'n fantastische stad... maar dat weet je misschien niet, maar het is heel mooi hier. <laughs> en hier is het hartstikke mistig, nevelig, een beetje nou, donker. ik ga er dan extra van genieten. Maar misschien komt het nog goed bij jullie. Veel plezier. Dank hier, Hondelul, Hondenlul, dat is het nieuwe programma van Henk Spaan op Comedy Central. Het begint om acht uur vanavond. Het lijkt mij leuk. Met de Johan Cruijff, Chris, waar op iedere vraag het antwoord Johan Cruijff is. Zembla natuurlijk, om vijf voor half tien, om Nederland 2 heb ik het over gehad. Lijkt mij een aanrader. Is dus, uh, wat mij betreft een van de mooiste van de afgelopen tijd. En om kwart over elf Coat en Bie gaan uit elkaar. En dat duo dat gaat dan voor het zesde jaar op rij in op het thema van de boekenweek. Op vriendschap en andere ongemakken. En dat doen ze aan de hand van hun werk. Dat is op Nederland 2. Kwart over elf. Hier is lunch met Jurgen van den Berg zo meteen op deze zender te We gaan het hebben over het tweede scherm, Felix. Bij steeds meer tv-programma's is dat de mogelijkheid dat je de extra informatie op kan uh, kijken. Uh, kunnen we dat allemaal nog bevatten? En de stelling in stand.nl, de EU, moet een kwotum instellen voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Sofie veld, Europarlementariër voor D66, doet mee. Dat zo meteen in lunch. Surf naar de degids.fm. Een heel goed weekend. Jij ook. Dit is Radio 1.